9 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn steeds meer kinderen gaan ontbijten. In 2008 was het 80 Nu gaat bijna 90 van de kinderen met eten op naar school. Deze week doen ruim 500.000 kinderen mee aan het nationaal schoolontbijt. Tijdens het eten op school krijgen de kinderen ook les over het belang van een goed ontbijt. Bijna alle kinderen denken dat ze redelijk of heel gezond ontbijten. Toch eet 71 brood met zoetbeleg. In Myanmar heeft de regerende USDP-partij zijn nederlaag erkend bij de verkiezingen van gisteren. We hebben verloren, zei de partijvoorzitter. We accepteren de uitslag zonder voorbehoud. De officiële uitslag wordt vermoedelijk morgen pas bekend. Maar alles wijst erop dat de partij van oppositieleider Aung San Suu Kyi een grote overwinning heeft gehaald. Suu Kyi heeft de overwinning nog niet opgeëist, maar in een toespraak tot haar aanhangers zei ze wel dat ze optimistisch was. Het netwerk van Amber Alert voor vermiste kinderen zal vaker worden gebruikt. Vanaf morgen kan de alarmdienst per regio worden ingezet. Tot nu toe riep de politie maar enkele keren per jaar de hulp in van het publiek. De omvang van het gebied waar het alarm wordt gegeven wordt door de politie bepaald. Het systeem wordt gebruikt als een kind gevaar loopt. Het landelijke Amber Alert blijft ook bestaan. Bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa wordt weer gestaakt. Vanuit Frankfurt, Düsseldorf en München wordt niet gevlogen. Dertien vluchten van en naar Schiphol zijn geschrapt. Medewerkers van de Duitse luchtvaartmaatschappij voeren actie tegen bezuinigingen bij het bedrijf. Het weer veel bewolking, maar in de ochtend ook af en toe zon. Vanmiddag neemt de zuidwestenwind toe in het Waddengebied mogelijk tot stormachtig. Het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond kan er vooral in het midden en noorden van het land wat regen vallen. Dit was het en ZFM. Het. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files met meer dan een kwartier vertraging op de A1. Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Diemen, 17 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Holendrecht, 18 kilometer. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer, 11 kilometer. Na een ongeluk op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Oud-Zuid, 14 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft-Noord, 8 kilometer. A20, hoek van Holland richting Gouda bij Vlaardingen, 6 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Hoek van Holland bij Vlaardingen West, 2 kilometer file, maar daar is de weg helemaal afgesloten. De A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Utrecht Veemarkt, 15 kilometer. En een stukje verderop bij Noorderloos, nog eens 5 kilometer. A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd, 4 kilometer. De N44 Den Haag richting Wassenaar bij Wassenaar Centrum, 4 kilometer. En op de N201 Hilversum richting Uithoren voor de aansluiting met de A2, 4 kilometer.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 Zo werd het, 7 over 3. Welkom terug bij Softboard op zaterdag op CFM. We zijn er tot aan 5 uur vanmiddag in de ijsbovenwater boven water na twee jaar. Ja, Louis de, van der Meij. Ik <laughs> ik twee, ja, jaar, twee jaar weg geweest. Ja, ik kon het niet vinden, jongens. Nee, hè? Nee, ik in een was de plek, de plek. Jij stond steeds op de Kruisstraat. Je denkt, ja, waar en, zijn ze nou? En we waren er niet. We waren er niet. Nee, dat klopt. Nou, we gaan je straks horen, inderdaad, met het biljartnieuws. Maar ook nog uh, andere items in uur twee van dit programma, het jaar. Ja, we gaan natuurlijk uh, na de volgende plaat gelijk weer schakelen... naar uh, de, de topper uit de hoofdklasse CTO 70...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 CEO van de Jacksons en KJ Village. Ja, we gaan live schakelen naar Diemen, daar is John Lemmens... bij de wedstrijd van vandaag CTO 70, SV Zandvoort. We naderen het einde van de eerste helft. En uh, hoe gaat het met SV Zandvoort op dit moment, John? Uh, nou, dat ga ik je direct wel, nou, maar die muziek was heerlijk. Wat was een oudje. Maar... Heerlijk, hè? Heerlijk van genoten. Mooi. Ja, het, uh, ik moet zeggen, als, uh, he, als je wel op de ziet... de tussen de ene club en de andere kant dan mag ik zeggen dat Zandvoort bijna 80% van de tijd de bal in de zit heeft. En ze hebben inmiddels ook een 1-1 gemaakt. Jan Zonneveld uh, van een afstandsschot. Keihard, onhoudbaar voor, uh, voor de keeper. En uh, de stand staat weer, zoals we dat eerlijk kunnen zeggen, een brilstand. Uh, dus nou, Zandvoort best wel eens een keer in een probleempje, zoals nu... maar wat weer goed uh, opgelost wordt door de verdediging van Zandvoort. Nee, ik, ik denk dat... Uh, het is een kwestie van afwachten dat hij die 2-1 uh, die gaat vallen. Uh, Zandvoort is beduidend sterk. En het moet ook wel als je kijkt naar de situatie van de uh, stand. Ja, deze wedstrijd uh, moet er gewoon uh, gaan winnen, John. Ja, nee, als, als je deze uh, wil meegaan voor het kampioenschap... dan moet je dit soort wedstrijden winnen. En ruim winnen. En duidelijk winnen. En als je dat niet doet, ja, dan...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 Prachtige accommodatie hebben. En ja. dat zie ik nu even voor het eerst. En ziet er echt schitterend uit. Het is een echte studio. Het is, be het is geen behelpen meer zoals het uh, daar was. Dus uh, ja, gefeliciteerd daar nog mee. Motiveert. Dank je wel. Dat is wel mooi. Dus ja, nou, dat is, dus, we hebben het net even uitgerekend luisteraar. Het is meer dan twee jaar geleden dat we voor elkaar uh, het laatst hebben gesproken. In de studio, nog in de oude studio. Dus ik zou zeggen, wat is er al afgelopen twee jaar gebeurd? <lacht> uh, <lacht> <noem ik. lacht> er zijn heel veel balletjes <lacht> gestoten dus. <lacht> Nee ja, eh... Uh,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 Dat is ook vrij uniek. In de competitie uh, doen er drie dames mee in de hele competitie. En wij hebben er twee van dus. Hartstikke goed. Uh, de, uh, de, de onderlinge kroegencompetitie. Competitie, ja. Ja, je hebt op een gegeven moment in het verleden... Hè, hadden we het wel eens... Op een gegeven moment, veranderde een café van eigenaar En dan was altijd bang of het biljart erin bleef of niet ja. erin bleef. Maar dat geeft er nu een beeld dat het gewoon een stabiel gebeuren ja, is. Ja, neem het wapen maar. Daar stond geen biljart meer natuurlijk. Nee. En daar is weer een biljart in teruggekomen. En die ja. hebben ook uh, volgens mij twee teams meedraaien in die competitie. En die zijn heel erg enthousiast. Dus, uh, ja. En dat is bij, uh, bij Lauw Hardy zo. En dat is bij Bluis zo. En bij Keur zeker. Want daar wordt dag en nacht gebiljard bij, bij Keur. Ja. Daar word je helemaal gek van. Dan moet je echt knokken voor een plekje. Dus uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Dat is, dat is een goed, goed om te horen dat het uh, biljarten in Zandvoort... Uh, ja, weer, weer helemaal lekker terug is vanwege weg geweest. Het is natuurlijk wel minder geweest. Maar nu is het echt weer, uh, het heeft het zijn plaats op de sportkalender weer veroverd. Zeker. Uh, uh, even, even over jouw team. Uh, jullie hadden vorige week ook competitiewedstrijd. Maar dat was uh, ernstig spannend, een 10 tegen 9. 10 tegen 9, ja. De, ik zelf speelde lekker. Maar mijn uh, ene teamgenoot, Kees de Jong... uitmater van de Lambschel, de vroeger uitmater, die had een uh, off-day...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 Het is ja. ook een hele sterke competitie. Dus uh, die mensen en, uh, ja, spelen allemaal wel goed. Het, die, het niveau van het biljart is, er, is, ja, het, is zeker. Je man. zou zeggen, als je, je, je buiten staat, oh, dat is kroegbiljart. Dat, uh, ach, dat is voor de gezelligheid. Nee, wij nemen het mee, nee, klopt. Het wordt serieus opgepakt. Want in deze competitie zelfs, spelen nu op het ogenblik... twee eredivisiespelers mee. Okay. Nou, dat is uniek, want dat hebben we nog nooit gehad. Dat zijn Sander Jone en Frans de Schijk. Uh, die spelen in Haarlem, in Heemstede, in Heemstede, bij het Hof van Heemstede.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 geleden dat we deze gedraaid hebben. Dus vandaar weer eens op de zaterdagmiddag bij CFM. Jodette, Cilia, Romli en Hemel en Aarde. En daarmee zijn we toegekomen aan de evenementen, want dat zijn er weer heel veel, hè, Albert-Jan? Begint op werken te lijken. Hoor. Ja, nou, kom go goed. Louis is al op de fiets gesprongen richting café Keur voor het biljart. Ja, die moet weer aan het werk. Die moet ook weer aan het werk. En wij gaan ons programma vervolgen met de evenementenagenda. En de timing is weer perfect, meneer Arms. Dit weekend, vandaag en morgen natuurlijk een grote feest... tijdens de nationale 50-plus weekend, al hier in Zandvoort. En voor de zesde achtereen volgend jaar... vindt de nationale 50-plus dag plaats. Weekend moet ik zeggen. En Zandvoort is aan zee, zowel vandaag als morgen. Het weekend staat volledig in het teken van 50-plussers... en is gevuld met veelal gratis activiteiten.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 Ah, mooi, hè? Pak maar mijn Hans, Jordan, Nick en Simon. Dit, dit, dit, dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek.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 Een man of dertig staten zijn er zeker twintig uit Zandvoort. Van. Uh, zo zijn de verhoudingen hier ook. Ja, het, is, het is geen belangrijk elfstal. Ja, je vergelijkt een beetje met Koorland vroeger in Amsterdam. Daar was ook de zaterdag ja, een bijhangsel. En niet uh, belangrijk. En dat is hier waarschijnlijk ook. Uh, dat zie je aan publieke belangstelling.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 Oké, okay, dus nou dan wel voor, uh, ja, dan moet het gewoon uh, goed gaan komen in deze tweede helft. En nog meer doelpunten erbij, want we staan inmiddels al voor. Dus dat is goed nieuws. Sean, dankjewel voor dit moment. En uh, straks in het derde uur komen we bij terug voor het slot van deze voetbalwedstrijd. Dag Sean. Hoi. En dat was Sean Lemmers vanuit Diemen en nu de Brothers Johnson.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 ...en de vrijwilligers... Uh, ...tijdens uh, de opvang van de vluchtelingen... ...in de Sporthal hier in Zandvoort. En het verslag nogmaals... ...is na te lezen onder meer... ...via www.zandvoort.nl www.zfmsandvoort.nl ...en op de CFM-app...